Blijf op de hoogte via lokale Een goede avond, dames, en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Gosgroeven editie 58. En uh, ik heb weer uh, een, uh, een, een hele nieuwe gast in de studio die ik nog niet eerder gehad heb. Eigenlijk pas een recent leren kennen. Ook uh, via concertjes en uh, een ander radiostation. En DJ Mouse. Ja, of, of, of gewoon Maurice. Of gewoon ja. Maurice. Uh, welkom in de studio. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. Graag gedaan. En gaandeweg het samenstellen van dit lijstje kwamen we eigenlijk wel tot de conclusie dat we een, een bepaalde overeenkomst hebben in de muziek. De synthesizers en nou, de orgeltjes. orgeltjes, orgeltjes ja. maar maar ja, synthesizers, goed gebruikt, die mogen er zeker ook zijn. Ja, ja. ja er is niks vies aan. Juist. En nou ja, goed, als, als mijn gasten een synthesizer-appetizer mee weten te brengen, en je hebt er meerdere volgens mij, dan uh, mogen die hem altijd aftrappen. En je hebt meegenomen. Uh, Harmonia. Hey, van huis uit krautrok uh, met uh, paplepel ingegoten gekregen. En terecht. Kraftwerk. Uh, ik ben uh, denk ik verwekt op autobaan van Kraftwerk. <laughs> en uh, vervolgens uh, ja, Low van David Bowie. En, uh, oh ja. Ja, dan, dan kom je al heel gauw bij uh, Harmonia en Brian Eno. En uh, nou, al, al dat soort gasten uit. Cluster. Dus, uh, cluster natuurlijk ook. Ja, ja. ja absoluut. En uh, nou ja... Uh, ik had zo eens door het lijstje gekeken van muziekjes die er allemaal voorbij zijn gekomen. En toen dacht ik van, ah, zeer kosmisch is nog niet geweest. Aha, aha, Dus uh, moeten we die man draaien, ja? Ja. Zullen we dat ja. gewoon doen dan? Nou, ik zie jullie over tien minuten, denk ik. Ja. aanzetten. Uh, zeer kosmisch van Harmonia. Ja, lekker man. Echt. Lekker, ja. Het was voorbij voordat je het in de gaten had eigenlijk. Ja, juist. Ja. Ja, ze Team. spelen heel mooi met tijd. Uh. Ja. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Sowieso gaat de tijd in deze studio altijd sneller. oh Altijd te veel muziek en te weinig tijd. Oh. Dat is wel een dingetje, ja. Um, nou ja, bij de volgende band heb ik genoteerd staan, uh, klinkt als, uh, ja, toch wel als Harmonia, maar dan uh, van nu. Uh, camera uit Duitsland. kennen jij die al of niet? Nee, nee. nee. Ik heb dat uh, live een keer in geel op Yellow stok mogen zien. Dat is echt, ja, dat is, dat is dit maar dan live en iets dus drums bij, iets dansbaarder en iets wilder en iets minder dromerig. Ja, Harmonia is natuurlijk ook niet alleen maar. Nee, uh, nee, nee. Die, die, uh, die, kunnen die kunnen ook wel een keer gas ook wel een feestje bouwen. Ja. Ja, die tweede LP, hè, de Harmonia Deluxe, dat, dat is best wel wat steviger. Ja. Oh. Nou ja, ik, uh, ik vind het bij deze band jammer dat ik niet ergens in de buurt woon van uh, waar zij wonen. Want die kunnen dus gewoon uh, op een luk raken willekeurige dag gewoon uh, hun instrument op straat neergooien. Uh, en dan uh, heel snel een set spelen voordat ze opgepakt worden. Ja. Uh, daar staan zij onbekend. Uh, Komt kom dat maar stegen op uh, Tilburg Station. Uh. <laughs> nou, dat is wel te gek, zijn. Ja. Uh, uh, van het vierde album Phantom of Liberty uit 2017, uh, Affenfaust van Camera. Ja, Camera met uh, Affenfaust. Ja, en dan heb je met twee, twee liedjes zit je zo een half uur in een uitzending, hè? <laughs> Ja, en dan nog de volgende ja. uh, uh, met twaalf minuten. <laughs> ja, ja, ja, die, ja, die kwam van mij af, hè? De, ja. de Emeralds. Ja. ja, Emeralds. Ja, dat is ook in de categorie van liedjes uh, als je dan toch eens een keer mag uitzoeken wat er op de radio gedraaid wordt. Huh? Wat, wat je in een DJ-set niet kwijt kan, wat je, waar je thuis mensen geen plezier mee doet. Maar ja, op de lokale Omroep Goorle mag je dan mensen pesten met dit nummer. Hier is alles mogelijk. <laughs> dus, uh, ja. nou, ga maar ja. los. Op <laughs> We begonnen met oude krouwt en, en nu een partijtje nieuwe kraut was dit. hè? Tenminste nieuw. Ik vond deze echt heel erg uh, fijn. Jawel hè. Dankjewel. Ik zeg wel nieuw, maar het is ook alweer tien jaar oud. Maar goed, met mensen van onze leeftijd. Uh, hè? Ja, twee, uh, even kijken. Wat staat hier? Ja, 2010. Ja. ja. Dertien jaar oud. Ja. Ja. Ja, Steve Houshield en Mark Maguire, die zijn natuurlijk de, de Emeralds. Die hebben zelf ook uh, een heel wat solo gemaakt. Maar ik, ik denk dat hun uh, samenwerkingen als de Emeralds, en dan zeker deze LP... Uh uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel echt een tof plaat, je hebt natuurlijk, dit, dit loopt hier en uit de hand natuurlijk met uh, synthesizer op synthesizer op synthesizer, ja. maar er staan ook wel uh, wat meer Bots of Canada-achtige stukken op, dus... Uh, Oké, okay. uh, ja. uh, dit is wel eentje die ik uh, een keer helemaal moet gaan luisteren, ja, ik uh, hou vanuit het programma ook een lijstje bij met muziek die mij geschikt lijkt om mee de ruimte in te reizen, <laughs> daar komt deze wel tussen. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan gaan we ook nog wel een keer een, een editie aanwijden. Een paar is het lach hier van, waar heb je het nou over? Ja, nee, er, ja. komt, er, er komt een Space editie, die komt. De komt. Ja. Space cake, ja. Dat is goed, mag jij die bakken jongen. Um, en dan gaan we de synthesizers iets, iets wat verlaten. Um, en we komen uit, ja goed, Our Friends Electric, nee, er komen zeker wel synthesizers bij, maar iets, iets, in iets mindere mate. Uh, Gary Newman kennen we dat nummer van, uit 79. Maar, uh, dit is zelfs de Barend kent het. Ja, zelfs Barend kent ja, het. Ja. Nou. Dit is de Vertolking uh, van The de Dead Weather. Dat is de, de, super, uh, de supergroepband van uh, onder andere Jack White en Alison Mossard. En uh, Dit is de, dit is de eerste, eerste single die ze uitgebracht hebben en daarvan de B-kant. Uh, dus, komt ie. Our Friends Electric van The Dead Weather. Dat we met uh, Our Friends Electric. Hey, microfoon klinkt weer uh, iets beter. Ja. ja. ja. Wie, wie was nou de zangeres? De zangeres? Van dit nummer? Dat was uh, Jack White zelf. Was het Jack White? Ja, dat was Jack oh, White. Ja, ja. Oh ja, joh. Oh. Denk, want uh, dat is voelt zangeres ja. nee. Jack White. Zo ja. klinkt... Jack. <laughs> ja, hij <laughs> zit vast te luisteren. Hey, uh, ik heb ook altijd uh, Daar heb jij heel erg braaf je huiswerk gemaakt uh, 50 jaar zwaar Om en nabij de 50 jaar zwaar mm. En je hebt er zelfs meerdere mee vandaag Ik hou er altijd wel van Een beetje de, de oorsprong waar, uh, waar de goede muziek van nu En toen vandaan kwam uh, Ja, vertel maar Oh, je hebt het over aardvark. Aardvark, ja. ja, ja. ja. Goede naam, sowieso. Ja, ja inderdaad. Nou, deze de is dus echt zo'n plaat die ik dan eens in een platenzaak tegenkom. En uh, denk van oh, nou, leuke hoes. Uh, eens even luisteren. Die hoes is te gek. Ja. <laughs> en dan denk je: wow, what the fuck is dit? Een of andere uh, genoom met een of andere mini-dino. Ja, ze waren flink high eh, toen ze dit maakten denk ik. Maar wat ik er natuurlijk vooral goed aan vind is het orgel. Hè. Ja. De, uh, het, is, uh, ja, het is bijna die purple wat je hoort, maar dan net iets frisser en fruitiger dan... Uh... Die purple vind ik het dan. En die hele LP is, uh, ja, die, die tript lekker door. Uh, Goede muzikanten. Um, geen idee of ze ooit nog wel in een andere band gespeeld hebben. Of ze veel platen gemaakt hebben. Ik ken alleen maar deze LP. En het eerste nummer, uh, Copper Sunset. Ja, dat is gewoon echt een binnenkomen van je welse. Daar ga je gewoon van dansen. Nou, komt ie. Zetten. Ja, dat is wel een beetje vervelend met deze plaat. Het gaat allemaal aan een stuk door. Ja. Dus in een DJ-setje is, is het wel uh, altijd uh, lastig. Even opletten gebaas, ja. ja. Aardvark met Copper Sunset. Ja, ik, uh, ik herkende de Deep Purple uh, verwijzing wel. Ja. ja, en jij zei Highway Star. Ik zeg, ja, maar Highway Star is drie jaar later. Dit is gewoon 1970. Oh, dus ja. Deep Purple heeft goed opgelet. Ja, maar ja, je weet toch dat uh, Child in Time ook gejat is, hè? Van uh, it's, it's, een band die It's a Beautiful Day heet. Oké. Okay. Ja, ja, okay. ja, dat, dat riffje. Dat, de, de, hoe heet het ook alweer? Bombay Calling of zoiets heet het nummer. Dat, dat, er is gewoon die riff van uh, Child in Time. En uh, ja, die hebben ze blijven een keer gehoord en uh, geript. Ach, het, is, het is van alle tijden wat ja. dat betreft. hè? Het, het jatten der muziek. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Toch? Ja, dat is zeker waar. Um, en gaan we van 1970 naar 2019... De enige, ze noemen zichzelf de enige nederkrautband ter wereld. Nou. Black Tarantula uit, moet ik even spieken, Leiden. We staan al best wel eventjes, 2013. En ik ben ze eigenlijk pas recent op het spoor gekomen. In mijn krautrock zoektocht. En kwamen ze ineens ook voorbij. Ik denk hé, dit is nederkraut, Wacht even, dat moet dan wel bijna uit Nederland komen, ja. Ze hebben toevallig net een nieuwe plaat uitgebracht. Die moet ik nog luisteren. Ik uh, herken er wel de vibe in, uh, in, in, in deze band. Maar ah, me gek. Uh, en ja, ook weer met een orgeltje. Dus uh, we gaan gewoon lekker door op dat thema vandaag. Uh, Baobab Boogie. Met uh, Baoba Boogie. Net echt? Net echt, ja. <laughs> ja ik, uh, ik word er heel blij van. Ja, ik, uh, ja. En maar eens kijken waar dat optreedt. Zou ik doen? Ja. Vertel het mij als je het weet. Ja, oh dat is goed. Ja. Uh, en dan begreep ik eigenlijk dat de volgende track door jou gekozen was als de synthesizer. <laughs> oh ja. ja, ja, nou, ja Gershon uh, Kingsley. Gershon Kingsley, ja precies. Nou ja, mijn allereerste singeltje was uh, Popcorn van de Popcorn Makers. Wist ja. ik veel dat dat een remake van een remake was. Uh, maar ik vond dat als kind een super fascinerend liedje. En uh, ja, ik, nog steeds uh, brengt het bij mij allerlei nostalgische gevoelens boven. Ja, ja. En uh, nou ja, pas 20, 25 jaar later ontdekte ik dus uh, dat het origineel nog veel toffer is van, uh, van Gershon Kingsley. Uh, echt lekker spaced out. Uh, want toen kwam ik op die LP... Uh, de, de, de, um, kom even niet op de naam. Music to Moog. Ah, ja. oh, tuurlijk, Music to Moog. Ja, je hebt okay. nog ook die andere van uh, de In Sound of Way Out of zoiets. Maar dit is Music to Moog, inderdaad. Ja, oh, dat hebben de Beastie Boys er weer van gejanteerd. Ja, precies, precies. In dus, uh, Sound from Way Out. Je ja. komt de uh, Gersh Kingsley overal uh, tegen. Ja. Uh, dus ik zette die LP uh, op uh, om de originele popcorn te luisteren. Maar het eerste nummer, dat, dat ging nog veel harder uh, de bocht uit. Uh, en uh, ja, weet je, als je dan popcorn zegt, dan denkt iedereen aan een flauw Easy Tune uh, liedje, waar, waar dan misschien sommige mensen zoals. Als ik dan een nostalgische gevoelens bij heb. Maar als je dan uh, die LP opzet. dan denk je van hier is wel echt een studiomuzikant. Die, uh, die alle hoeken van de studio. Uh, doorgevlogen is om die platen te maken. Want dit, dit, dit gaat wel zo gierend uit de bocht. Ja. En het mooie is. Ik weet niet of je ook een klein beetje van hip-hop weet. Een beetje. Ja. Goed, je hebt natuurlijk DJ Shadow en een van ja. de, een beetje de copycats van DJ Shadow was RJD2. Uh, oh, die, die ken ik ook al. Ken je ja. die wel? Ja, Zijn ja, eerste ja. LP, eerste nummer. Uh, met de sample van uh, Hey Hey van and Kingsley. Dus oh. ik denk, fuck man, dit is gewoon RJD2. Dat heeft hij zelf gedaan, heeft hij gewoon hiervan gesampt. Was natuurlijk ook al te verwachten. Maar uh, ja, dus het is ook nog zo'n lekkere sample source. Maar het is vooral ook... Uh, ja, gewoon een heel tof nummer. Even kijken, we hebben het over 1969. Ja. 54 nou, jaar geleden. Ja. ja. Kom maar op. Jullie, van 10 minuten eh, eh, vliegt natuurlijk helemaal voorbij. Hè? Ja, we waren echt uh, goed tot de oude hoer hier. Het was uh, we waren bijna te laat, ja. ja. Uh, hey, hey, van Gershon Kingsley. Ja. ja, lekker. Ja, daar kun je wel wakker van worden. Ja, ja zeker. Um, en uh, ja, we zitten inmiddels om 10 uur. Dus uh, yeah, kunnen mensen wel gebruiken thuis. Ja. Uh, de volgende, die is uh, voor, voor hun, doen ook nog wel redelijk op tempo. De uh, Brian Jonestown Massacre. Eigenlijk is dat de reden dat wij hier bij elkaar in de studio zitten. Gemeenschappelijke <lacht> ja. uh, liefde, zullen we maar zeggen. Ja, zijn. juist. Wij bleken niet zo heel ver van elkaar af te staan uh, bij hetzelfde concert in Doornroosje. Uh, ja, jeetje wat een show was dat zeg. Echt, uh, ja. Hij zakt inderdaad heel zijn band af. <lacht> uh, stopt gewoon halverwege een nummer. Om dus te vertellen wat ze allemaal fout doen. Dat je ja. denkt, waar ben ik beland? Maar, het kwam goed. Het, kwam ja. echt nou, ja, het hoogtepunt was toch wel het laatste nummer toen uh, ja, iedereen echt de gitaar in de handen had. De roadies die kwamen ook op het podium. Ja. Ik denk uh, tien, uh, tien gitaren uh, en, en een drumstijl. En, uh, laag op laag op laag. Ja, Crazy Horse is er bijna niks bij. Uh, ja. Ja, de, ja, wat dat betreft, hij is echt een, uh, uh, meer is minder bij de Brian Johnson Massacre. Ja, het, uh, het zit eraan te komen dat er echt een... een, een, een uh, een special gaat komen met alles wat aan nieuw nieuwkomen ook gewoon geproduceerd heeft. Oh, Heet, oh eh, nou, dan mag je wel ook uitnodigen. Oh, serieus? Ah, <laughs> ja, eh, iemand die hier vaker is geweest Steun, die, die zit er echt op te zinnen dat we dat een keer gaan doen. Ja. ja eh, zometeen komt ook eh, Le Big Bird nog voorbij, kan ik vast verklappen. Die eh, door hem geproduceerd. Nou, van ja. een van de, een van de uh, mooiste incubator was uh, uh, met Tess Parks en Anthony Newkamp. Oh, wow. Heb uh, oh, serieus? Ja, ja er was een, uh, oh, dat was in de. Dat wist ik niet. Nee, in de extase was dat. Wauw. En uh, ja, dat was wel echt een fantastisch concert. Die plaat, die plaat is oké. Okay. Ja. Ik vind dat het live concert. Eilig. Ja, ja maar dat concert was super. Echt magistraal. Het was dus in de extase, een klein podiumpje. En je kent dan dus Anthony Newcombe, die ja. komt met heel zijn hebben en houden komt hij naartoe. Uh, had een melatron had hij bij zich, uh, allerlei gitaar. Nou, het paste, het paste er eigenlijk net niet op op het podium daar. <laughs> en, uh, maar een geluid, een geluid. Ik, ik stond gewoon te janken. Zo, het geluid was zo goed, zo overweldigend. Zo, hoe hij dat in elkaar flanst. dat is echt, echt magnifiek. Echt een geluidskunstenaar. Ja, goed. Laten we gaan luisteren naar het laatste album. Uh, 24 juli, vorig jaar uitgebracht. Fire Doesn't Grow on Trees. Ik heb een hele bijzondere hoest met een kat erop. En uh, uh, een leuke painter erbij gepakt om er iets van te maken. Uh, Ineffable Mindfuck van uh, The Brian Johnstone Massacre. mij ja, was dat de laatste. Nou, nou, nou is het hier ja yeah. juist uh, Brian Jones massacre met ineffable mindfuck ja ja we hadden het net al uh, over, over live, uh, live concerten waar we goede herinneringen aan hebben ja gaan we nou een stereo -lab draaien de mols oh de mols oh, dan, dan, dan dan dan ik kan verhaal je over had, stereo belooft om jou een centje te geven <laughs> wat, wat zou komen. Maar dat is nog niet nee, een keer gelukt. Nee, nee, sorry. Nee. Nee, maar goed, dan, dan bewaar ik mijn verhalen over Stiergelijk wel. Want dan uh, heb ik ook een mooie dat zou, live. Dat uh, zou ik doen, want dat, dat slaat ja. als het dan op een bij deze band. Ja, precies. De ja, Mals <laughs> heb ik nooit live gezien. Ik weet niet of die ooit opgetreden hebben eigenlijk. Het was... Uh, uh, ik, ik weet er ook niet zo heel veel van. Ook een LP die ik dan zo ergens in een uitverkoopbak uh, zag staan. En, uh... heb, heb je alleen maar van dit soort treffers? Of uh, zit je er ook wel eens echt naast? Op basis van de hoes. Ik heb, ik heb wel echt dat ik dingen... Ja, die kan ik gewoon meteen weer wegdoen. Ja. Mooie hoes, maar... Ja, ja die verpat ik dan weer. Ja, ja, ja dat kan. Ja. Uh, maar ja, de modes. Ja, ja, ik moet zeggen... Uh, dit was eigenlijk ook wel een beetje een misserdagging in eerste instantie. Want uh, ze hebben dus twee LP's gemaakt en een paar singeltjes. En die, en die LP's die zijn een beetje experimenteel. Uh, Brian Wilson, uh, uh, studio oh ja. ge, uh, gedoe... Uh, uh, een beetje, beetje kamermuziek. Uh, me, uh, maar dan uh, de indie variant. Nou ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet zo'n goede manier om het te omschrijven. Uh, maar ze hebben dus ook ooit een single gemaakt uh, die wij gaan draaien. What's the new Mary Jane. En dat, is, uh, dat staat in zo'n schril contrast met uh, de andere dingen die ze deden. Een uh, super bombastisch nummer. Dat mij eigenlijk meteen aan de Flaming Lips uh, deed denken. Oh ja. En uh, wat bleek dus. De Flaming Lips die waren ook fan van dit nummer. En die hebben het ook gecoverd. Ze hebben het zelfs ooit op een disc uh, uitgebracht. Oh. Uh, voor de verzamelaars die luisteren. Uh, ja, nou, ja, een nummer waarvan je denkt, van hoe komen ze erop? Hoe komen ze op het idee om dit op te nemen? Om, om het zo te schrijven, om het zo op te nemen, om het zo uit te brengen? Geen idee. Ik, ik weet het eigenlijk gewoon niet. Maar het, het staat als een huis en uh, je vergeet het nooit meer als je het ooit één keer gehoord hebt. Nou, dat gaan we nou regelen. De Moles met What's the new Mary Jane. Ja, heerlijk. Dat bombastische ook al. Ik herken ook al Brian Jones, uh, John, Nee, Brian. Jo Brian Brian. Johnston. Nee. Brian. nee. <laughs> Brian May. Nee. <laughs> Brian. <laughs> we, gaan we, we gaan nog helemaal de, de mist in, ja. Ja. Ik herkende hem. <laughs> maar dat was wel lekker, ja. Ja, fijne. Echt bijzonder nummer. Um, ja, goed. Eerste, meestal heb ik uh, wat meer nieuw werk mee. Maar dat hoeft niet altijd. Uh, maar deze is er wel in Van The Night Beats. Uh, garage rock. Uit uh, Seattle. Altijd goed. Altijd goed. Uh, the, yeah, the Night Beats. Met uh, de, de nieuwe single uh, Thank You. En daar de B-kant van Hot Guy. B-kant. Altijd goed. Altijd goed. Het uh, doet mij uh, uh, verlangen naar een concert van Goat. Ja, daar hadden we het net over. Ja, ja, ja die, uh, dat die oh, toch alsjeblieft oh, nog eens een oh. keer terugkomen naar ja. deze kontrijen. Ja. ja, we hebben ze niet mee vanavond. Maar uh, ja. we blijven wel leuk nieuw werk uitbrengen ook. Ja. Um, Nightbeats met Hot ghee. En ik zei garage rock, maar uh, normaal rammelt het een heel stuk meer richting de garage. En uh, alle gereedschap die daar ligt. En dit was uh, inderdaad uh, serieus geïnfused met ja. oosters invloeden. Ja, ja lekker. Echt, ja. Echt fijn. Um, Stereolap. Oh ja, Stereolab. Ja precies. Nou, nou mag je. Ja, Stereolab. Het is natuurlijk een band met ook een, een uitgebreide discografie. Alle hoeken en gaten van het muzikale spectrum hebben die verkend. Maar ik vind ze dus het mooiste als ze een beetje de krautrock kant op gaan. En zo heb ik ze ook leren kennen. Ik denk in 1994 of 95, uh, op Lowlands. Want dat, dat was toen nog uh, wow. het, het festival waar je moest zijn. Juist. En uh, ik herinner me, volgens mij was het hetzelfde jaar dat de Beastie Boys er ook waren. Uh, dus ik, ik, heb, ik kon ze niet dat, dat hele concert dus, zien. Was dat niet? 98? Ja, misschien waren ze toen ook. Uh, de Beast Boys heb niet. ik daar toen okay. in ieder geval gezien. Ja. Misschien begint het allemaal een beetje hazy te worden. Maar ja, in, ik, in ieder geval, er was een luxe, reden waarom. ik... hebt problemen, als je gewoon. Oh, je gaat alles door elkaar halen. Ja, ja. ja. Ik, ik kon ze in ieder geval niet uh, dat hele concert zien. Ik ken ze ook eigenlijk niet zo goed, stereolab. Maar ik, nou ja, ik denk van, nou, toch wel eens even kijken. En uh, ik heb de laatste 20 minuten uh, was ik erbij. En er speelde dus één nummer. En dat waren twee akkoorden: een favise orgeltje en rammel maar. En uh, nou, ik weet niet ja, eens of... Dat is mij het... meestal wel te pakken hoor. Ja, wel hè. Ja. Uh, maar goed, ik, ik, in die tijd had je nog geen set, setlist FM. Dus ik had uh, werkelijk geen idee waar ik naar geluisterd had. Dus ik ben maar gewoon uh, de platenzak ingerend om uh, stereo platen te luisteren. En uh, nou, het nummer wat het, het dichtste uh, kwam bij de ervaring die ik uh, een paar dagen eerder uh, had gehad op, uh, op Lowlands. Uh, dat was dit nummer. We're not adult orientated. Ja, ik krijg het eigenlijk nooit uit mijn strot, dus ik denk ik laat het jou mooi doen. Yes. <laughs> Ik heb het toch maar gewoon even opgezocht. Want tegenwoordig kun je alles opzoeken natuurlijk. Ja. 1996 was het. Stereolab op Lowlands. Wow. En uh, wie waren er toen ook. Uh, Tortoise. Gaan we een taak nog over hebben denk oh, ik. Ja. Uh, 16 horsepower heb ik toen gezien. Sonic Cute heb ik gezien. Weet ik nog. In het ver verleden. Als ik diep graaf. Björk is er ook geweest. Heb ik niet meteen heel concrete herinneringen aan. Maar nou, ik, ik mocht, zal er ongetwijfeld mocht, bij geweest zijn. Ik was toen 16. Ik mocht nog niet van mijn papa nee. en mama. Ja, maar dat had ik dus met Pinkpop 92 hè, Pearl Jam gemist. Ja, heb ik op televisie gezien. Nou, toen was ik zaggerijnig. Ik heb ook <lacht> nog even gekeken. Ik denk dat ik in eerste instantie naar Girls Against Boys ben gegaan en dat ik toen dacht: daar is niks aan. Ik ga eens bij Stereo Lab kijken. Als ik zo het programma zie, denk ik dat dat, uh, dat, dat het zo gegaan is. Nou, dat is uh, een goede keuze geweest, ja. ja. En daardoor we, draaiden we dit hier net, Stereo Lab, weer not adult-oriënteerd. Jeetje, ja. maar dat gaat maar... Oh, ik, ik kan me voorstellen dat ze dat live gaan uitmelken. Gewoon. Ja. Dat iedereen helemaal opstijgt. Ja. ja, en ze waren een paar jaar geleden ook nog eens op Best Cap Secret. En uh, toen lag de, de nadruk helaas niet uh, op dit werk. Het uh, was eigenlijk meer een beetje dwarsdoorsneden, denk ik, van een, uh, van een oeuvre. Ook wat meer easy-tune-achtige werk. Vond ik wel een gemiste kans. Uh, zeker op zo'n festival zeg je dan toch van: uh, jongens, uh, rocken we uh, er mee. Ja. Dus uh, maar slecht was het niet. Dus, het uh, het is altijd leuk. En ik heb ook Leticia Sadier, de, de zangeres. Die heeft ook een keer een solo plaat gemaakt. En toen uh, speelde ze in Utrecht op het Le Guess Who Festival. O, en toen stond eens. ze, uh, stond, ja, mooi, stond ze uh, tegelijk geprogrammeerd met de War on Drugs. Nou, de War on Drugs vind ik eerlijk gezegd uh, de meest overschatte band uh, van uh, de 21e eeuw. Dus die liet ik <lacht> aan mij voorbij gaan. En, uh, maar de meeste mensen dachten daar anders over. Dus wij stonden echt met denk ik, 20 maanden naar Leticia Sadier te kijken. Oh, jee. Ja. Een prachtig concert. Effe. Nou, hey. nou jij weer. En we hadden het net even over wat jij verder in de, in de muziek doet. En jij bent ook onderdeel van het Teller Collectief. En was me niet helemaal duidelijk, wat is dat nou precies? Um, heel simpel gezegd, uh, een aantal DJ's die, uh, die wel van een feestje houden en uh, samen feestjes organiseren. Okay. En we zijn eigenlijk begonnen met, uh, uh, met feestjes bij mensen thuis of uh, op bijzondere locaties. Uh, dus uh, iemand stelt een uh, locatie ter beschikking, en uh, wij, wij we, he, zorgen voor een barretje voor twee draaitafels en een, en een, uh, en een mengpaneel. Ja. Um, nou ja, en omdat we een collectief zijn, met, met elk onze eigen aanhang zal ik maar zeggen, uh, heb je dan al heel gauw een man binnen staan. En uh, uh, ja, in die eerste feestjes konden we niet veel meer. Uh, een, deel, uh, een deel van ons uh, collectief woonde toen nog in... Uh, nou ja, ik wil niet zeggen studentenhuizen, want ze waren geen studenten meer. Maar wel, uh, zou ik maar zeggen, woonden samen in, een, uh, in, in een, wat ze dan Villa Hopeloos noemden. <laughs> Ja? Dat was eerst op de heuvel. Uh, nou, daar hadden ze een. Uh, ja, dat was gewoon de kamer van Jimmy. Die werd dan omgebouwd. En uh, da, daar was dan het feest. Later zijn ze verhuisd naar uh, um, iets verderop op de heuvel. Uh, schuin boven de Febo. Ja, daar hadden ze een uh, lege zolder. Omgebouwd. Mooie feestlocatie van gemaakt. Een pra paar prachtige feesten gegeven. Oké. Okay. Um, ja, dat is, dat is een beetje. Toen, toen die villa. Toen de mensen daar uitgingen. En andere mensen erin kwamen. Toen is dat uh, stil komen te liggen. En toen hadden we, waren we eigenlijk een soort van dakloos. En uh, nou uh, hebben we een paar keer uh, bijvoorbeeld in de Nieuwe Vorst. Uh, en binnenkort dan op 16 juni in de Hall of Fame. Hall of Fame zie ik meer uh, voorbij komen. Ja, Hall of Fame. Daar hebben we dan de kortsluiting. Is dan uh, ook onder auspiciën van Tellig. En uh, jullie uh, Tilburgse uh, wapenbroeders van uh, NAR Radio. Ja, uh, ja daar, daar organiseren we dan een feest mee. En dat... Uh, dus, uh, we beginnen met, uh, met, met Max uh, Kurosawa. Die, uh, die uh, draait een set met uh, nou, wereld, wereldmuziek. Met elektro, elekt, elektronische tintjes zal ik maar zeggen. Verder hebben we nog een optreden van Hajo en uh, Hajo Krijger en, uh, en, en Peter. Die, die doen een live set met uh, nou, al, alle, allerlei synthesizers die ze maar kunnen vinden. Um, en daarna hebben we drie uh, dansbare DJ setjes. Waarvan ik ook eentje voor mijn rekening neem. Het is dus een uur lang... Uh, uh, house Techno uh, Met in mijn geval uh, Veel jaren 90. Dus het is iets totaal anders dan, uh, dan wat we hier vanavond doen Ja dat is uh, mooi Maar ja, ik, wat dat betreft ben ik gewoon heel breed uh, georiënteerd Ja, oké okay, Klinkt goed, en wanneer was dat? Uh, 16 juni in de halve ja, ja. Als okay. je een beetje op tijd komt kun je voor niks naar binnen En anders kost het je 7,50 Ja, dus, nou, dat is nog te, ja. te doen nee. Ja, uh, DIY, doe it yourself dat, dat is een beetje de, de ethos uh, waar we mee werken uh, Dus... Uh, ja, ik ga in mijn agenda kijken. Ja, moet je doen. <laughs> um, nou, gaan we nog even een bandje draaien. Wat wel in de lijn ligt met de, de voorgaande. Uh, ik hoop ze dit jaar te gaan zien. Misty Fields Festival september. Um, ergens in een uithoek waar je met openbaar vervoer moeilijk kunt komen, schijnbaar. Maar uh, we gaan toch maar eens kijken of we daar naartoe kunnen. Er staat ook uh, SLIFT. Staat er ook. Onder andere. En waarom gingen we ook weer naar het festival? Er was nog een bandje, ik kan er even niet op maar goed. Uh, in dit geval, in ieder geval, uh, Snapped Enkels. Ik heb daar al uh, vaker muziek van gedraaid. Uh, ik vind niet alles helemaal fantastisch, maar deze zeker wel. Uh, uit 2017 het album Complete the Trees. Uh, het nummer I Want My Minutes Back. Oh, ze zijn al klaar. Ja. Yeah. I want my minutes back van uh, The Snapped Ankles. Uh, we staan in gila kostuums op het podium. Uh, niemand weet wie het zijn. Weet je, uh, The residents. Yeah, Daftpunk. Uh, en ze, die traditie. Ja, juist. Uh, uh, ze zeggen dat ze bomenvolk zijn. Dat ze ooit uit de bomen neergedaald zijn. Om voor ons muziek te maken. <laughs> ja, bijzonder. Als je, maar, als je je verhaaltje maar op orde hebt. Hè? Ja, juist. Maar uh, ja, muzikaal wel, uh, ja, ik, vind, ik word hier wel blij van. Ja, ja. ja. Dit, dit wordt wel een feestje. Zeker. Uh, dan komen we bij Neutral Milk Hotel. Ik heb jou weer niet, ik heb nog niet één keer echt van tevoren. En, uh... Ja, maar dat houdt het spannend voor mij. Ik ja, heb juist. wel wat nummers aangeleverd, maar uh, ja, ja ik, ik hoor wat er komt. Ja, Neutral Milk Hotel, ja. Als we het dan hebben over bijzondere concertervaringen, ja. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of het verhaal van de band een beetje kent, maar... Uh, ja, de, uh, ze zijn een hele tijd off-the-radar geweest en uh, uh, Jeff Magnum, de, de, de, man, uh, de man achter het Neurton Milk Hotel, die heeft toch gewoon weer een, een, een, een daytime job uh, ergens, uh, um, erop nagehouden geloof ik en uh, iedereen bleef maar vragen van uh, kom toch alsjeblieft optreden en een paar jaar geleden heeft hij dat gedaan, heeft hij een toneetje gedaan eenmalig en ook de uh, Guess Who festival uh, in Utrecht uh, aangedaan en, uh, Magistraal, magistraal. Okay. Het is zo krachtig wat hij doet. Um, terwijl het eigenlijk maar op het oog uh, gewone volk uh, liedjes zijn. Um, het verhaal gaat dat hij, uh, uh, dat hij een soort ontregelingstechniek uh, heeft... om uh, door zijn bandleden uh, uh, instrumenten te laten spelen... die ze eigenlijk niet kunnen bespelen... Okay. He, dus het zijn wel muzikale mensen. En uh, ze kunnen wel wat. Maar uh, ze worden dan toch een beetje uit hun comfortzone uh, geduwd. Dat kan wel leuke dingen opleveren. Ja. ja, ja. En, nou, dit, dit, uh, ze zijn vooral dan bekend van uh, de, de, de, de mythische LP uh, in een aeroplane over de sea. Maar ze hebben ook nog een andere LP gemaakt. En daar wil ik wel een, een nummer van draaien. Gewoon omdat inderdaad mensen dat kennen. Maar ook omdat... Dit is ook weer zo'n nummer dat zo gierend uit de bocht vliegt. En als je dus het verhaal weet van... Nou weet je jongens, pak maar eens allemaal een ander instrument vast. <lacht> ja, dat, dat, dat hoor je hier wel een beetje in. En toch is het ook wel weer strak. En het is ook wel super geproduceerd. Want het is één grote kermis. Maar het, alles staat op zijn plek. En dat vind ik hier zo knap aan. Het is... Uh, chaos eh, en eh, ook um, heel uh, gereguleerde chaos ja dat zou je wel kunnen zeggen dat is het echt een uh, bijzonder nummer ja en uh, song against sex ja ik weet het niet of ik daar nou weer, nou weer zo mee eens ben maar uh, als nummer is het in ieder geval heel geslaagd huh? Huh? Neutral Milk Hotel met uh, Song Against Sex. Ik, uh, het doet me heel erg aan een andere nummer denken, maar kom er gewoon niet op. Ontzettend, uh, het, het schuurt, het rammelt en het is blij. En ik, ja, het, het, het, echt, echt een leuk plaatje. Echt. Ja. Nou, te gek. Niet, niet iets voor op de achtergrond, hè? Zoals uh, Krono <laughs> bedoel maar. Die, ja, he, die ja. hebben ook hun verdiensten, maar ja... Oh, ja. Ik, ik, ik, uh, speel jij zelf een instrument? Of, uh... Uh, toetsen en laptop ja. Ja, toetsen en laptop. gedaan, ja. maar ik heb alles verkocht. Ik, ik, ik speel een beetje bas. Um, um, en ik kan best wel uh, wat, uh, wat... Ik heb zo'n eigen playlistje met nummers waar ik lekker mee kan bassen. En toen dacht ik, ik probeer ook eens zo'n een nummertje van uh, Quangbin. Oh. Ik wil niet mee. Nee. Het klinkt nee. zo makkelijk, maar het is... Uh... Ik ken er een aantal meer die dat geprobeerd hebben en... Uh... Het klinkt super makkelijk. Ja. Maar het is echt alles behalve dat. Heel technisch. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Echt. Heel knap. Ja, wat een fijn bandje is dat ook. Ja, ja. ja en ik... toch snap ik ook niet hoe die dan... Uh, want volgens mij spelen ze ook in AFAS of zo, weet ik veel. Dat is het grote zalen. Inmiddels, ja. Dat, dat snap ik dan ook eigenlijk weer niet. Ik, uh... Zijn ze echt zo charismatisch? Ja, ja. Ik, ik weet het niet. Het is goed, het is goed. Het... Oké, okay, maar ja. het is knap ook echt heel, ja, die maken live ook wel echt een feestje van. Ja, oké. Okay. Vriend uh, van mij is gisteren of eergisteren naar Vieux-Varca Touré geweest in de mm. mes. Ja, daar hebben ze ook een plaat mee gemaakt. Ja, ja. Ali. Ja, ja de, ter ere van zijn, zijn pa, Ali-Varca Touré. Ja, ja. ja die plaat, ik hoorde de eerste noten van en die heb ik toen meteen uh, aange blind aange aangeschaft. En dat is ook goed gekomen. Ja. ja die plaat zijn goed. Ja. Um, maar, uh, nee, dat gaan we niet draaien. Nee. Nou ja, als je heel goed luistert... in de, de, de achtergrond, ja. Achtergrond. ja als bedje, Ik ja. heb hem altijd als bedje. Ik heb gisteren in een ander radioprogramma hier gezeten, bij In It Live. Dat was een punk-editie. Dat was echt helemaal iets anders. We waren ja. even klaar met de maatschappij. Dus lekker uh, maatschappij-kritische punk-draaien. Ja. Halverine-gat-verdammen, onder andere. Nee. Ja. Een echte vent drinkt en een echte vent stinkt, van Belgian Nationality. Maar goed, dus dat was heel... Is het nog worden. terug te luisteren? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Nee, kansen, anders. luister je. Is nog terug te luisteren, meestal wel. Die Zet die het op Mixcloud? Of? Die zitten, uh, nee, die zitten op uh, Twitch. Oh, Twitch. Dus dan kun je okay. het altijd nog een paar weken terug luisteren. Maar goed, uh, um, ik weet niet waarom we daar nou over begon. Maar goed, um, die hadden misschien een andere pauzemuziekje. Ja, juist, dat. En die, heb ik, die heeft hij ook naar mijn map gekopieerd. Dus uh, okay. ik heb nu uh, hele leuke andere pauzemuziekjes. Dat gaan we het de volgende keer doen. Um, we hebben nog 15 minuten, dus we gaan snel door. Um, ja, deze heb ik laatst op Sonic Whip Festival gezien. Uh, Le Big Bird, uh, vorige plaat, The Worship Cats, uh, geproduceerd door uh, Anton Newcombe van de Brian Johnson Massacre. Ja, die, ze waren elkaar tegengekomen in de plaatszaken in Zweden waar uh, Le Big Bird vandaan komt en ja. uh, hij had ze hey, kom maar eens langs in Berlijn in mijn studio. Uh, deze plaat is niet meer, geproduceerd door uh, Anton Newcombe. Uh, de vriend van mij die helemaal Antoine Newcombe fan is, die ook samen met mij een Antoine special wil uh, gaan doen hier op de zender. En dan kom jij ook langs, begreep ik. Als ik uitgenodigd word? Dan ja, kan zeker. Ik graag maken. Nee, ja, zeker. Um, die, die vond deze plaat wat minder. Die heeft hem bij Zonekwip ook niet aangeschaft. En daar heeft hij nou spijt van. Want die plaatst er ook wel heel erg goed. Eternal Light Brigade, uh, 25 november uitgebracht. En daarvan het, uh, het nummer. I used to be lost, but now. I'm just gone. Little big birds. Fijn dit. Ja, de ja. Ja, big bird. Ik heb het genoteerd. Die ga, die ga ik luisteren, joh. Die ga ik uh, eens induiken. Ja, die they Worship cats is iets uh, wilder. Maar deze is ook zeker de moeite waard. Uh, Eternal Light Brigade. Ja. Um, snel door naar de volgende, want de tijd begint te dringen. Oh jee. Uh, tortoise. I want my minutes back. <laughs> Toch Oh ja, toch toys. Ja, ja. Ook, ook natuurlijk een leuke live band, maar met name natuurlijk ook een goede studio band. Ja, ja. Millions now living will never die. Dat dat was echt een openbaring destijds. Prachtige LP. Uh, eigenlijk een beetje opgebouwd uh, net zoals Autobahn uh, van Kraftwerk. Eén lang nummer op de A-kant, beetje collage-achtig. En dan uh, op de B-kant allerlei experimentele kortere stukjes. Um, ja, nooit overtroffen natuurlijk. Maar uh, hun plaat van 2016, denk ik. The Catastrophist. Was ook wel weer uh, best aardig. Uh, aardig. Uh, een beetje, beetje ruiger. Iets meer uh, rock invloeden dan, uh, dan in een eerdere echte post-rock plaat, zal ik maar zeggen. En uh, ja, het nummer wat ik heb uitgekozen... daar dacht ik jou een plezier mee te doen. Omdat ik er ook wel een beetje King Crimson in terughoor, oh, met, ja. met weet je wil zelfs Black Sabbath. Nou, Tortor is op zijn ruist. Zoals je het misschien niet verwacht. Oké, okay. komt ie. Toys met uh, Add Ons With Logic. Ja, inderdaad. Lekker. Hey, hoeveel tijd hebben we nog? We hebben nog uh, 5 minuten uh, 47. En uh, ja, uh, dat is niet eens voldoende om het volgende nummer af te draaien. Nou, dat gaan we wel doen. Okay. Dus we, het zwevende nieuwsblokje. Goed zo. Doen we dat. Mag wij, hè? Uh, ja, jij ja. mag afsluiten met het slaapliedje. Nou. Uh, wil ik eerst de luisteraar bedanken. Tuurlijk. Jou bedanken. Dank je. En, uh, en ook. Ja, we hebben weer muziek over. Dus ik zeg altijd, dan uh, moet je nog maar een keer terugkomen. Uh, Graag. De Anton Newcomb special sowieso dan. Ja. En uh, we zien elkaar snel, denk ik. Ja. Um, ja. Nou dat ja, ik ga dan er... geen, geen hele verhalen over Mogwai afsteken. Behalve dan dat hun laatste plaat voor mij echt een openbaring was. Ik kende ze al en ik was ze een beetje kwijt. En met deze plaat hadden ze helemaal mijn aandacht weer. Dus uh, kom maar op. Ik zeg wel, tussen.